Goedemiddag allemaal. Vraag je. Wat is volgens jou het allergrootste wonder van het christelijk geloof? Wat maakt het christelijk geloof nou anders dan alle andere geloven en filosofieën hier op deze wereld? Voor mij is dat het onvoorstelbaar grote wonder. Dat die ontzaglijk grote, heilige en machtige God, dat die God erna verlangt om in relatie te leven met jou en mij. Als je een beetje in de Bijbel leest, dan, dan zie je dat keer op keer, van Genesis tot openbaring. Het verhaal van, van die God die in relatie met de mens wil leven. Daarom heeft God de wereld en de mens gemaakt. Daarom roept hij op een gegeven moment een volk. Maakt hij een volk. Redt hij hen uit Egypte. Stuurt hij elke keer profeten op ze, op ze af. Om elke keer dat volk weer naar zich toe te trekken. Daalt hij zelfs vanuit de hemel naar de af. In de persoon van Jezus. En sterft hij voor de mens. Geeft hij... Zijn geest, stort hij zijn geest uit. Allemaal, zodat hij met de mens in relatie kan leven. Die onzagwekkende God noemt ons zijn kinderen. Noemt ons zelfs zijn vrienden. Noemt ons zelfs zijn, zijn bruid. Hoe intiem kan het? En weet je, het enige... Als dit nieuw voor je is, het enige wat we daarvoor hoeven te doen, is te zeggen, Heer, ik heb u nodig. Ik kan het niet alleen. Ik ben verloren zonder u. Ik geloof dat u voor mij gestorven en opgestaan bent, zodat ik in relatie met u kan leven. Kom en vul me met uw geest. Hier is mijn leven. Ik ben van u. En als we dat doen, zegt de Bijbel, dan worden we als het ware opnieuw geboren. Als kind van God, als vriend van God, als bruid van God. En niets en niemand kan dat ooit meer ongedaan maken. Nou, misschien heb je dat al lang gedaan. Misschien al jaren geleden en ervoer je toen inderdaad in de die intieme relatie. Ervoer je God heel dichtbij. Was God echt heel persoonlijk voor je. Maar nu lijkt God ver weg. Merk je zo weinig van die relatie? Dat, dat hoor ik laatst tijd van verschillende mensen die zeggen tegen mij... Martijn, ik geloof in God, maar ik ervaar zo weinig van Hem. Herken je dat? Vrienden, ik, ik, ik denk dat er nog nooit eerder een tijd geweest is... waarin het zo moeilijk is om met God te leven. Om in God te geloven. Als nu in de 21ste eeuw, hier in het Westen, in Nederland en dan vooral in Amsterdam. He, we leven in een zogenaamde postchristelijke samenleving. En 75 jaar geleden geloofde, nou wat zal het zijn, 90% van de Nederlanders nog in God. He, het, het was doodnormaal om op je werk of op school of zelfs in de politiek, over God te praten. De grote meerderheid ging nog naar de kerk. En nu, inmiddels, is Nederland het minst religieuze land van heel West-Europa. De helft van alle Nederlanders noemt zichzelf atheïst. En 12% gaat nog één keer of meer per maand naar de kerk. Nou, in Amsterdam is het nog veel minder. Volgens mij is het iets van 3%. En in Nieuw-West is het nog veel minder. Is het minder dan 2%. Ik, ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar... Als ik met mijn buren praat, dan, dan merk ik een beetje een soort... Alsof je raar bent dat je gelooft. Oh, ja, je herkent dat. ja. Nou, gelukkig, Ingrid, dankjewel. Ik dacht, misschien ligt het aan mij. Hè? En helemaal als je dit eeuwenoude boek serieus neemt. en daar je leven op wilt baseren. Waar uit in je hoofd. En weet je, met, met een moeilijk woord wordt dat secularisatie genoemd, verwereldlijking. En daar hebben we allemaal last van. Weet je, ik zie het bij mijn eigen dochters, negen en. En tien jaar oud zijn de enigen in hun klas die, die wekelijks naar de kerk gaan en ze voelen zich alleen. Ze schamen zich zelfs een beetje. Als, als de vriendinnetjes te eten komen, dan wil onze jongste liever niet dat er gebeden wordt voor het eten. En weet je, wat, wat dan ook niet helpt, in deze tijd, die relatie met God, is, is dit ding. Ons mobiele telefoon. Misschien opnieuw ligt het aan mij, maar ik word constant afgeleid door dit ding. Whatsappjes. Waar we vroeger, als we even niks te doen hadden, met de anderen in gesprek gingen, of misschien even aan God dachten, wat doen we nu? Meteen even op Facebook kijken of nu.nl. Of kijken of we een Whatsappje hebben of een e-mailtje. Dat helpt ook absoluut niet. En wat nog minder helpt, is dat zoveel van ons... Drukke levens hebben, chaotische levens hebben. He, gezin, druk sociaal leven, drukke banen. En wat dan al helemaal niet werkt is dat verschillende van ons onregelmatige diensten werken. swing shifts, dag en nacht werken we en het ritme is compleet kwijt. Hoe kun je dan nog die relatie met God ervaren en zelfs verdiepen? Is het überhaupt mogelijk in deze tijd? Nou, misschien is mijn antwoord een beetje voorspelbaar, maar ik, ik denk, ja, dat is absoluut mogelijk. Absoluut. Maar het gaat niet vanzelf. We moeten er moeite voor doen. Het kost offers. Inzet. Proberen, falen en weer proberen. Groeien, stilstaan en weer groeien. Bloed, zweet en tranen. Doorzetten Blijven zoeken naar God, God vinden, God zoeken, God vinden, God zoeken. Ja, lekker dan, denk je misschien. Ik dacht dat het christelijk geloof helemaal om genade ging. En dat ik niets hoefde doen om Gods liefde te, te verdienen. En nu zeg jij dat ik mijn best moet doen. Klopt, We hoeven niets te doen om Gods liefde te verdienen. Het heeft God allemaal al gedaan aan het kruis. Maar dat betekent niet dat we geen moeite hoeven te doen om te groeien in relatie met Hem. Alles van waarde is de moeite waard. Letterlijk en figuurlijk. Elke relatie vereist inzet. Welke band je ook met iemand hebt, of dat nou een oude kindrelatie is, of dat nou een vriendschapsrelatie is, of als partners of echtgenoten. Je groeit alleen in die relatie als je daar je best voor doet. Als je daar tijd voor vrijmaakt. Als je elke keer weer je best doet om met elkaar in gesprek te gaan. Ook echt naar elkaar te luisteren. En in de ander geïnteresseerd te zijn. Nou, zo werkt het dus ook met onze relatie met God. Die groeit niet vanzelf. Weet je... Als mensen mij vertellen, Martijn, ik ervaar zo weinig van God, dan, dan vraag ik ze soms: Oké, okay, maar lees je dan wel eens in de Bijbel? En vaak is het antwoord: Nee. Ja, gewoon geen zin in. Ik heb vaak geen, geen zin om in de Bijbel te lezen. En weet je, ik, ik, ik, ik herken het, zelfs als voorganger herken ik het en ik, ik snap het. En tegelijkertijd is dit dus een van de grootste redenen waarom we zo weinig van God ervaren. Omdat, omdat we dat dus niet doen. Bidden en Bijbel lezen. Het is een beetje het, het kip of het ei verhaal. Wat, wat, wat kwam eerst? De kip of het ei? Iemand? De kip. Oké, okay. nou... Wat, wat komt eerst? Eerst een verlangen naar God en daarom ga je Bijbel lezen en bidden. Of ga je Bijbel lezen en bidden, ook al heb je er soms geen zin in, en komt daar vanuit een verlangen naar God. Wat denk jij? Natuurlijk nou, begint het met een verlangen naar God, maar ik denk uiteindelijk dat het een wisselwerking is. Door dagelijks te bidden en uit Gods woord te lezen, leer je God steeds beter kennen zoals hij werkelijk is. Hoe liefdevol hij is, hoe genadig hij is, hoe heilig hij is, hoe rechtvaardig hij is. En als je dan met hem in gesprek gaat, dan, dan merk je dat hij echt is. En daar ga je dan steeds meer groeien in verlangen naar God. En doordat je groeit in verlangen naar God, ga je weer meer bidden en Bijbel lezen. En omdat je... Weer meer gaat binnen en Bijbel lezen. Ga je weer meer verlangen naar God. Het is een soort tegenovergestelde visieuze cirkel. Hoe noem je dat? Of opgaande spiraal. Wat dan ook. En, en nu denkt u misschien, oh Martijn, wat een voorspelbare antwoorden allemaal. Hey, ik, we hebben het als kinderen al geleerd. Het liedje? lees je Bijbel. Bid elke dag. Bid elke dag bid dag dat je groeien mag. Je weet het en je denkt tegelijkertijd, ja maar Martijn, je hebt geen idee hoe druk en hoe chaotisch mijn leven is. En hoe moet ik dat nou doen met die kinderen die constant om aandacht vragen? Hoe moet ik dat nou doen met die moeder die zo ongelooflijk ziek is en constant verzorgd moet worden? Hoe doe ik dat nou met die, die gigantisch drukke baan? Ik kom thuis s'avonds en ik heb zelfs geen puf meer om die afstandsbediening aan te doen. En die tv aan te doen. Hoe doe ik dat dan? Die met de relatie met God verdiepen. Nou, ik, ik wil geen makkelijke antwoorden geven. Want ieder van ons is verschillend. Onze levens zijn verschillend. Onze situaties zijn verschillend. En toch geloof ik dat deze drie dingen voor ons allemaal essentieel zijn om te groeien in relatie met God. En dat zijn ruimte maken voor God, ritme maken voor God en reminders maken van God. Zie je trouwens dat ze allemaal met de R beginnen? Vond ik wel, uh, vond ik wel stoer. <lacht> Laten we naar de eerste kijken. Ruimte maken voor God. Om te groeien in relatie met God, moeten we dus tijd en ruimte maken voor God. Anders, als je dat niet doelbewust en proactief doet, dan, dan gebeurt het dus gewoon niet. Als jij gaat wachten tot je eindelijk tijd en ruimte hebt voor God, gaat het niet gebeuren. Dan slipt je leven zo vol met, dicht met dingen die belangrijk, maar ook die niet belangrijk zijn. He, belangrijke dingen zoals werk en familie. En wat minder belangrijke dingen, zoals Netflix of Facebook. Als je daar geen tijd voor maakt, dan gebeurt het gewoon niet. En weet je, ik vind het zo mooi. God kent ons door en door. Hij weet dat. En daarom gaf hij ons vanaf het allereerste begin de opdracht om in ieder geval één dag per week gewoon apart te zetten voor hem. Om gewoon één dag te nemen dat je niet... Druk bent met van alles, maar gewoon kunt uitrusten, op adem kunt komen en gewoon ook tijd hebt om gewoon je even op God te focussen. En dat is de Sabbat. Nou, dat, ik geloof dat dat niet per se de, de zaterdag of de zondag hoeft te zijn, kan, kan elke dag van de week zijn. Hè? Zondag is voor mij een werkdag, dus de zondag werkt niet, dus voor mij is maandag, die dag in de week, dat ik gewoon even niks hoef. Het kan elke dag zijn, maar als het mogelijk is, laat dan die dag voor jou zondag zijn. Zodat je tijd en ruimte hebt om naar een gemeente te gaan, hopelijk oase. En God te ontmoeten en elkaar te ontmoeten. En hopelijk weer nieuwe kracht en hoop te ontvangen waar je dan vervolgens weer de week mee in kunt. Probeer dat prioriteit te geven. Maar niet alleen op die ene dag, niet alleen op zondag zijn we geroepen om tijd en ruimte te maken. Elke dag verlangt God ernaar dat we hem ontmoeten. En nogmaals, als we daar geen tijd en ruimte voor maken, dan is die dag zo voorbij. Ja, nu denk je misschien opnieuw van, ja maar Martijn, je weet niet hoe druk en chaotisch mijn leven is. Het lukt me gewoon niet om dat dagelijks te doen. Nou, dan wil ik je bemoedigen en dan wil ik mezelf bemoedigen. Jezus zelf was drukker en had een chaotischer leven dan, dan wie van ons ook. Oké, okay, hij was niet getrouwd, hij had geen kinderen. Maar tegelijkertijd had hij twaalf kinderen. Zijn discipelen, zijn leerlingen, die constant om hem heen waren. Om constant vragen stelden. En als het niet zijn leerlingen waren, dan waren het wel constant mensen die hem... Aan zijn kleed trokken om een wonder of om genezing. Constant werd hij lastig gevallen. Maar als ik de evangelie lees, dan vind ik het zo mooi hoe Jezus het absoluut prioriteit nummer één maakt. Om die tijd alleen met God te maken. Dat prioriteit te maken. En wat er constant aan Jezus getrokken werd, moest hij dat dus ochtends vroeg doen. Of s'avonds laat, of soms zelfs midden in de nacht. En dat lees je bijvoorbeeld in Marcus 1, vers 35. Daar staat, vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging hij naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Lucas 5, vers 16. Hij zelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden. Lukas 6 vers 12, op een van die dagen trok Jezus zich terug op een berg om te bidden. De hele nacht bleef Hij tot God bidden. Weet je, als, als ik dit zo lees, dan denk ik, wacht even, Jezus was de Zoon van God. Hij was God zelf die mens werd. Er was geen mens die zo vol van de geest was als Hij. En blijkbaar had Hij dat nodig. Die tijd met God alleen, die intimiteit met de Vader, daar, daar maakt hij prioriteit nummer één van. Daarom deed hij het ochtends vroeg en s'avonds later, midden in de nacht. Als hij dat al zo nodig had, hoeveel weer, meer wij gewone stervelingen? Om die schreeuwende stemmen in en om ons heen tot stilte te brengen en die fluisterstem van de Vader te horen. De stem die zegt, jij bent mijn geliefde zoon, jij bent mijn geliefde dochter. Ik hou van jou. Ik wil met jou in relatie leven. Ik wil jou gebruiken om mijn koninkrijk te bouwen hier op aarde. Wanneer kun jij even elke dag tijd maken om met God alleen te zijn? Misschien door een kwartiertje hier op te staan. Of als de kinderen smiddags even op bed liggen. Of s'avonds. Plan die momenten. Weet je, ik vind het zo apart. Als wij een afspraak hebben met een vriend of vriendin of kennis of collega, dan zetten we dat in onze agenda. Maak een kruis. Misschien moeten we dat ook met God doen. Plan die momenten. Maak het net zoals Jezus een prioriteit. Nou, nu denk je misschien, ja, dat, dat wil ik ook Martijn, maar wat moet ik dan vervolgens met die ruimte? Ik heb geen idee wat ik vervolgens moet doen. Nou, laat ik een manier geven die, die werkt voor mij. En ik denk ook voor heel veel andere kisten. let op, ik zeg niet, dit is de manier, dit is een manier. En toch geloof ik dat dit kan helpen. Ik, ik noem het, heel cheesy, het ABC kwartiertje. ABC. De A. Aanbidding. Het is zo goed... Als je even tijd met God alleen neemt, om niet meteen je verlanglijstje bij hem te droppen, maar eerst hem gewoon te aanbidden voor wie hij is. Om je op God te focussen en, en al je drukte en al je angsten en al je problemen even te parkeren. En dan is het zo goed om het enige wat je hoeft, eigenlijk hoeft te doen is, is een cd op te zetten. Nou ja, cd's hebben we niet meer. YouTube. YouTube. Er staan miljoenen aanbiddingsliederen op YouTube. Spotify. Je hoeft geen eens te kunnen zingen. Zet gewoon even YouTube of Spotify aan. En speel gewoon even één of twee liederen. Laat de woorden van die liederen tot je doordringen. Van je hoofd naar je hart. Geniet gewoon even van Gods aanwezigheid. Vertel God waarom je van hem houdt. Waar je dankbaar voor bent. Vijf minuutjes. Eén of twee liederen. Dat is de eerste. En dan vijf minuten Bijbel. Opnieuw, het is zo goed om voordat je meteen met allemaal vragen en, en verlaans komt, om gewoon eerst naar God te luisteren. En de manier waarop God tot ons spreekt, is de Bijbel. Vraag God. God, wilt u door uw woord tot me spreken? En lees dan gewoon langzaam, rustig, één hoofdstuk. Ik weet, een aantal van ons zijn geen lezers, maar één hoofdstuk is toch mogelijk? En als je dat lastig vindt, lees dan een, een vertaling die begrijpelijk is, zoals het boek of de Bijbel in gewone taal. En als je helemaal gelezen bent, kun je zelfs naar de Bijbel luisteren. De U-version app, op je telefoon. Wie heeft die op zijn telefoon trouwens? De U-version? Ik zie je helemaal Je kunt dus ook gewoon luisteren, hoef je geen eens te lezen. Eén hoofdstuk. En als laatste, vijf minuten, communicatie met God. Dus praten met God en luisteren naar God. Laat eerst wat je gelezen hebt tot je doordingen. Denk erover, nou, wat heeft dit stukje nou tot mij te zeggen? Hoe spreekt God tot mij? En gebruik dat vervolgens om met God in gesprek te gaan. Vertel wat je moeilijk vindt, waar je naar verlangt. Vraag hem je te helpen. Praat gewoon met God. Stort je hart bij hem uit. Weet je, het is, het is bijna te simpel om waar te zijn, maar zo simpel kan het zijn. ABC. Vijf minuten aanbidding, vijf minuten Bijbel en vijf minuten communicatie. Praten met God. Gewoon genieten van elkaars aanwezigheid. Ik geloof echt dat als, als we dit dagelijks doen, dat het ons leven... ...kan veranderen. Dat we meer vrede ervaren. Meer rust. Meer liefde. Het zal ons een verlangen geven... ...om heel de dag door met God te praten. Maar dan moeten we dus wel tijd... ...voor vrijmaken. Nou, dat is het eerste. Ruimte. Het tweede is ritme. En dat heeft dus alles met ruimte te maken... ...voor God te maken, maar het gaat nog een stapje verder. Want ik, ik weet niet hoe dat met jullie is... ...maar... Ergens stuipen dat tegen de borst. Dat, dat die relatie van God gestructureerd moet zijn. Moet het niet gewoon lekker spontaan? Zoveel van ons zijn allergisch voor verplichtingen en structuur. Je kunt toch altijd met God praten, overal? Ja, klopt. Je kunt altijd en overal met God praten. Maar als je de Bijbel leest, dan zie je dat gelovigen wel degelijk een ritme hadden... In een relatie met God. En dat hun dat helpt. Zo lees je bijvoorbeeld over Daniel. In Daniel 6, vers 11, het volgende. Daniel was uh, een joodse jonge man. die op een gegeven moment. door de, de Babyloniërs. een uh, ja, vijandig leger. in ballingschap genomen werd. maar omdat hij zo gigantisch intelligent werd. en talent had, werd hij al heel snel. maakte hij carrière en werd hij onderminister. In het Babylonische Rijk. Nou, als, als Amsterdam heidens is, Babylonië was nog veel heidenser. Maar dit was dus zijn gewoonte. En in zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. En daar knielde hij neer. Bad hij tot God en prees hem. Precies zoals drie maal per dag zijn gewoonte was. Dus zelfs toen het hem verboden werd en de doodstraf erop stond, hij bleef ermee doorgaan. Drie keer per dag. Ochtends, s middags en avonds. Hetzelfde geldt voor koning David. In Psalm 55 vers 17 zegt hij. En ik, ik roep tot God. De Heer zal mij redden. In de avond, begon de, de, de Hebreeuwse dag begon s'avonds. In de avond... In de morgen en in de middag roep en zucht ik. En hij hoort mijn stem. Nou, ook in het Nieuw Testament zie je dat gelovigen er bepaalde ritmes op nahielden. Bijvoorbeeld over de allereerste kerk in Jeruzalem lezen we dit, handelingen 2, vers 42. Alle gelovigen gingen met elkaar om als mensen van één familie. En ze kregen van de apostelen uitleg over Jezus. En ze kwamen steeds bij elkaar om te bidden en om met elkaar het brood te delen. Dat was het avondmaal. En elke dag, elke dag, kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel. Braken het brood bij elkaar thuis. En gebruikten hun maaltijden in de geest van eenvoud en vol vreugde. Wauw. Vrienden, we hebben elkaar dus echt nodig, hè? Vaak denken we dat onze relatie met God, me, myself en God is. Ik, ik, ik en de rest kan stikken, maar als je de Bijbel leest, die relatie met God is niet alleen, maar dat is ook met elkaar. We hebben elkaar nodig om elkaar elke keer te ontmoeten, samen te bidden, de Bijbel te lezen en heel belangrijk samen te eten. Dus doe dat ook. Dus wat, wat, wat zou jouw dagelijks ritme kunnen zijn? om die dag te beginnen met dat kwartiertje, ABC. Weet je, mijn ervaring is, als je de dag met God begint, dat het vervolgens veel makkelijker is om aan God te blijven denken door de rest van de dag. Ik merk, als ik, als ik niet mijn dag met God begin, dat het door de rest van de dag ook veel lastiger is. Of misschien tijdens je lunchpauze, dat je niet alleen met je collega's praat, maar ook even vijf minuten naar buiten gaat, even frisse neus gaat halen, en gewoon even reconnect met God. Ga even met God praten. Of s'avonds. Het is zo goed om voordat je gaat slapen, gewoon even kort de dag door te nemen met God. Vergeving te ontvangen voor dingen die verkeerd waren en God te danken voor het goede. En vervolgens alles wat je te neerdrukt, wat je, waar je je zorgen over maakt, gewoon bij God neer te leggen. Heer God, het is van u. Weet je, dan slaap je zoveel lekkerder. Zochtens, middag, s avonds. Misschien als je, als je een gezin hebt, dan wil ik je echt aanmoedigen om ook echt samen te eten. Zo vaak doet ieder gewoon maar wat, maar gewoon lekker samen te eten. En ook aan tafel gewoon even samen kort te bidden en de Bijbel te lezen. En als je single bent... Vraag gewoon mensen, kom eten en doe hetzelfde. En voor de families, nodig singles uit. En singles nodig families uit. En families nodig families uit. En singles nodig single uit. Laten we ook door de week meer samen eten, samen bidden. En samen van God horen. En dan het wekelijks ritme. Connect groep. Door de week ontmoeten we elkaar dus ook. Misschien weet je dat niet. In verschillende huizen. Hier door heel nieuw west. Als jij dat verlangen hebt om ook. Door de week dat ritme te hebben. Kom naar mij of kom naar Linda toe. Linda waar ben je? Daartoe en geef je op voor een connectgroep En maak het prioriteit om hier op zondag te zijn. Nogmaals niet vanuit een wettisch iets. Niet omdat het moet. Maar omdat het goed is voor onze ziel. Of omdat het goed is voor onze relatie. Met God. Nou. De laatste. Reminders. Ruimte, ritme, reminders. Ik weet niet hoe het bij, bij, bij jullie is, maar ik vergeet zo snel. Ik word zo snel afgeleid. He, er kan zomaar een dag voorbij gaan dat je zo druk bent en zo afgeleid dat het gewoon voorkomt dat je amper aan God denkt of met God be, bezig bent. En daarom hebben we voortdurend herinneringen Reminders aan God nodig. En nogmaals, God kent ons door en door en hij, hij wist dat. En daarom gaf hij al aan het begin door zijn dienaar Mozes, zijn volk, de opdracht om die reminders te maken. Die herinneringen. Deuteronomium 6, vers 4 tot 9, spreekt hij door Mozes dit. Mozes zei, volk van Israël, luister goed. De Heer, onze God, is de enige God. Houd van Hem met heel je hart, met je hele ziel en met al je kracht. Vergeet de regels van de Heer nooit. Vandaag zal ik jullie de regels van de Heer geven. Onthoud ze goed, vergeet ze niet. Zorg ervoor dat jullie kinderen ze goed leren. Blijf ze herhalen, thuis en onderweg. Als je naar bed gaat en weer opstaat. Schrijf de regels op en bewaar ze goed. Schrijf ze op een band die je om je arm doet. En schrijf ze op een band die je om je voorhoofd draagt. Schrijf de regels ook op de deurposten van je huis. En op de poorten van de stad. Gods volk wordt hier opgeroepen, en ik geloof wij ook, om God lief te hebben met alles wat in ons is. Met heel ons hart. Met heel onze ziel, met heel onze kracht. En de andere vers staat ook met heel ons verstand. En daar hebben we dus constant reminders voor nodig. Gaan God en Zijn woord. Herinneringen. En daarom zegt Mozes, moeten we ervoor zorgen dat we daar s ochtends als we wakker worden aan denken, als we onderweg zijn, als we thuis zijn, als we naar bed gaan, met andere woorden, altijd. Het kan alleen als je constant die reminders hebt. Dus wat, wat zegt Mozes? Bindt symbolen op je armen en op je voorhoofd. Heb je wel eens afgevraagd, hier is volgens mij een plaatje van orthodoxe joden die dat nog steeds doen. Heb je wel eens afgevraagd, waarom? Waarom die dingen allemaal op je armen? Nou, Ik weet niet of jij wel eens iets om je armen hebt, maar als je die gebruikt, dan, dan merk je meteen, ik heb, ik heb iets om mijn armen, of je ziet het meteen. He, je armen heb je altijd in je zicht. Dus je wordt elke keer weer, aan God herinnert. En dan die band om je hoofd. Nou, die zie je zelf niet. Maar die ziet de ander wel. Als ik naar jou kijk en je hebt zo'n band om je hoofd, dan zie ik. En dan denk ik, ah, God. En zijn woord, zijn geboden. Dan word je daar constant aan herinnerd. En hetzelfde geldt voor het schrijven van Gods woord op de, de lijsten van je huis en op de poorten. Joden doen dat nog steeds trouwens. Wie weet hoe dit heet? Een Mezusa. Weet je wat in dit ding zit? Wat, heb je het wel eens gezien trouwens bij een huis dat je dacht, van, hé, wat is dat? Nou, het is dus gebaseerd op dit. En in die Mezusa, in dat ding, zit een heel klein boekrolletje. Met dit bijbelgedeelte. Heer o Israël, de God is één. Heb hem lief met heel je hart met heel je ziel en met al je kracht. En waarom hebben ze dat? Omdat elke keer als ze naar buiten gaan en weer binnenkomen, dan raken ze het even aan. En dan worden ze weer herinnerd aan Gods aanwezigheid in hun leven. Nou, wat kunnen wij hiermee? Wees maar gerust. Ik ga jullie niet vertellen dat je al dingen om je armen moet gaan dragen en een ding op je hoofd. Dat is onderdeel van de wet die niet meer letterlijk van ons van toepassing is. Maar ik geloof wel degelijk dat het idee erachter nog ontzettend relevant is voor ons. Dat wij ook die reminders heel de dag door nodig hebben. En weet je, voor ieder van ons kan dat iets anders zijn. Zijn de onderwijzers hier in de zaal? Ja, nou, voor jullie zou de schoolbel een reminder kunnen zijn. Elke uur gaat die weer. En je hoort de bel en je denkt, ah, heer, u bent hier in dit lokaal. U bent bij de leerlingen. Heer, zegen hen. Zijn er artsen? Huisartsen. Ja. Nou, elke keer als jij een patiënt hebt gehad en je moet weer je handen wassen, denk aan God. En zeg God, hier reinig me weer. Zegen deze patiënt, zegen mij. Geef hem weer de kracht voor die nieuwe patiënt. Zijn er mensen wiens lievelingskleur rood is? Ja. Ja, Hans, je, je valt al met de neus in de boter vanochtend. Elke keer als je de kleur rood ziet, dan denk je, ah, Gods liefde voor mij. En je wordt er weer aan herinnerd. Weet je, dat is misschien een hele rare. Maar als ik een vogel zie, dan denk ik aan de Heilige geest. Weet je wel, de Heilige geest die als een duif op Jezus neerdaalt. Nou, er zijn genoeg vogels hier in Amsterdam. Dus als ik op mijn fietsje zit of buiten wandel en ik zie een vogel, dan is mijn automatische reactie, heer, vul me weer opnieuw met uw geest. Reminders. Door heel de dag heen. Wie had vroeger zo'n... What would Jesus do bandje? Ja. w What would Jesus do? Dat was opnieuw een reminder. Wat zou die reminder voor jou kunnen zijn? Denk daarover na. Zodat je door heel de dag heen... aan God herinnerd kunt worden. Vrienden, ik heb al veel te lang gesproken... dus ik ga afsluiten... Bovendien ga ik zo nog anderen aan het woord laten om hen te laten vertellen hoe zij dat doen. Ruimte maken voor God, ritme maken met God en reminders maken. Maar ik hoop dat je iets hebt mogen proeven hoe gaaf het is om in relatie met God te leven. Wat een voorrecht. Maar dat het absoluut niet vanzelf gaat. Dat we daar moeite voor moeten doen. Maar dat dat meer dan de moeite waard is. Laat ik binnen. Heer, ik dank u voor het ongelooflijke voorrecht. Dat u. De gigantisch. grote en ontzagwekkende God. Die de hemel en aarde gemaakt heeft. Dat u. In relatie wilt leven met ons. Dat u daarom de wereld geschapen heeft. Dat u daarom ons geschapen heeft. Dat u. Daarom, Heer Jezus, voor ons gestorven en opgestaan bent. Dat u daarom uw heilige geest uitgestort heeft. U heeft alles gedaan. En nu is het, nu is het als het ware aan ons. Om die uitnodiging aan te nemen. En, en daar ook met heel ons hart ja op te zeggen. En daar ook echt die tijd voor te maken. Die, die ritme en die reminders. Heer, wilt u ons helpen alstublieft? Heer, ik bid voor elk van ons als we daar vanmiddag of vanavond of misschien morgenochtend over nadenken dat we ook echt een commitment zullen maken. Zullen we zeggen, ja, ik ga dat doen. Ik ga kruisen in mijn agenda zetten. Ik ga dat een prioriteit maken. Heer, help ons. We zijn allemaal anders. We hebben allemaal zulke verschillende levens. Maar wilt u ons laten zien hoe dat voor ons persoonlijk werkt? Heer, dank u wel voor uw liefde en voor uw genade. En ook als we soms of dagelijks de fout ingaan en het niet werkt zoals we zouden willen... Dat uw genade en uw liefde dan even groot is. Dat we uw liefde en genade niet hoeven te verdienen. Het is al gebeurd. Toen u uitriep aan het kruis, het is volbracht. Heer, we houden van u. In Jezus' naam. Amen. Amen.